Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Rotterdam zijn bij een politieachtervolging twee mensen gewond geraakt. Ze reden in een gestolen auto waarvan het kenteken door een camera werd herkend. Agenten zetten de achtervolging in... waarbij een van de mannen op de Bergsingel uit de rijdende auto sprong. Hij raakte daarbij gewond. De bestuurder stapte even verderop uit de auto en rende weg... maar werd gegrepen door een politiehond. Toen kon hij worden gearresteerd. Hij is net als de andere gewonde man naar het ziekenhuis gebracht. In Turkije zijn elf dagen na de aardbeving nog vier mensen levend onder het puin vandaan gehaald, onder wie een jongen van twaalf. Hij werd gevonden door reddingswerkers in de provincie Hatay. De jongen is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De andere overlevenden zijn mannen van 26, 29 en 33 jaar. Ze werden gevonden met behulp van warmtecamera's en geluidsapparatuur. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken geeft toestemming... voor de mogelijke verkoop van HIMARS-raketsystemen aan Nederland. Met de deal zou een bedrag van 670 miljoen dollar gemoeid zijn. Volgens de Amerikanen heeft Nederland interesse... in 20 HIMARS-raketsystemen en andere wapens. Het Nederlandse ministerie van Defensie zegt... dat er nog geen handtekeningen zijn gezet. In Oekraïne wordt het Amerikaanse HIMARS-systeem veel gebruikt. De raketten hebben een bereik tot 300 kilometer. Op het ABN amro tennis in Rotterdam... heeft Gijs Brouwer de kwartfinales bereikt... nadat zijn tegenstander Holger Rune had opgegeven. Brouwer kwam in het toernooi dankzij een wildcard... en won al verrassend de eerste ronde. In de tweede ronde moest hij tegen Rune, de Deense nummer 9 van de wereld. Brouwer won de eerste set en stond in de tweede set met 4-0 voor... toen Rune met een polsblessure opgaf. In de kwartfinales moet Brouwer tegen Grieks Griekspoor...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 A beautiful Light you need I'll go to hell and back I'll be your remedy Ain't gotta have no doubt I'll do it endlessly With every breath I breathe You know, they And every wildfire's blazing, yeah. I'll turn this broken hope into something. Amazing. Ooh, what can I do? do, it's all about a feeling. and how we